Uh -oh. Een indrukwekkend begin van de reis. Omdat ik een drie keer zo lang blog heb geschreven dan normaal, heb ik er dit keer een podcast van gemaakt. Ik heb het goed uitgeschreven en verwerkt. Deze eerste dag, want de bedoeling is dat ik van de winter begin met een boek met verhalen en tekening. Omdat ik deze dag een aanzet maak tot de thema's van mijn reis, vind ik het belangrijk om de eerste dagen van de reis goed uit te werken. Daarom is dit verhaal zo lang. Een indrukwekkend begin van de reis. Het is 4 juli, onafhankelijkheidsdag. Vandaag gaat het gebeuren. Ik ga weg van de zwetteplom. Ik zit bij Jochem in de kamer op zijn bank. De kamer is zoals hij altijd was, wat rommelig, maar de versleten plankenvloer is leeg en aangeveegd. Ik zie boeken over geschiedenis en een half abstract schilderij van een troubadour. Door de ruiten kan ik de paarse bosliefjes zien en daarachter de zwet. Jochem kijkt in het synonieme boek. Ik heb hem gevraagd of hij een ander woord voor verhaal weet. Vandaag, op de ochtend van vertrek, wil ik de naam van mijn huisje vastleggen met verf op de buitenwand. Het wordt niet het wandelhuis. Synoniemen voor verhaal zijn geschiedenis, historie, legende, zagen, anekdote, relaas, zegt hij snel achter elkaar. Zeg nog eens, lach ik. Eén voor één noemt hij de woorden en kijkt naar mijn reactie. Allemaal niet geschikt, zeg ik. Vanaf nu blijf ik erbij. Het wordt... Het Rijdende Verhalenhuis. Jochem vraagt waarom. En ik zoek naar de juiste woorden. Omdat het wandelhuis de lading niet dekt. Het vertelt niet wat ik doe. In de eerste plaats wil ik verhalen losmaken en daarvan maak ik een boek. Wandelen is een middel om dit werk te kunnen volbrengen dat snapt Jochem wel. Het is twee uur in de middag en naast mij staat Maria. Ze wijst naar de tekst boven. Dat vind ik prachtig, zegt ze met glimmende ogen, die nog even blauw zijn als gisteren. De naam van mijn huisje prijkt hoog bovenaan de wand, met paarse letters in de lucht. Het Rijdende Verhalenhuis Ik wijs de andere tekst beneden. Daar, in het groene vlak, is mijn missie te lezen. Een kleurrijk wandelprotest tegen de rotgang der dingen, staat er. En dat dan? Vind je dat niet mooi? Vraag ik. Maria schudt van nee. Ik hou er niet zo van om tegen dingen te zijn. Dat is de oude wereld. In de nieuwe gaan we mee met de flow. Maar ik begrijp het wel. De meeste mensen zitten nog in het oude. Ik knik. Ik denk dat ik weet wat ze bedoelen. Ik ben een transformator, zeg ik. Ik wil graag mensen ontmoeten die de stap willen wagen. Van oud naar nieuw. Ze geeft me een fles roze bubbels en wenst me een heleboel mooie ontmoetingen. Om half vijf is het afscheid. Ze zal er niet bij zijn. Het is een afscheid zoals ik nog nooit heb gehad. De belofte dat de televisie erbij zou zijn hielp om er wat bijzonders van te maken. Mere en Jochem hebben het samen bekokt zoofd. En dit is het resultaat. Op het wijde veld zit nu een hele kring mensen. De stoelen staan in het korte gras. Jochem heeft pas gehooid, dat komt goed uit. Er staat een enorme hoeveelheid zelfgebakken appeltaart op tafel. Naast de kring van mensen staat een grijzende man met krullen die zijn gitaar neerlegt en met uitgestoken hand naar me toe komt. Ik ben Sietse. Ik ga een paar liedjes zingen die mooi passen bij jouw vertrek. Even later zingt hij. In het Fries natuurlijk. De camera van SBS6 draait op de achtergrond en legt alles vast. Ook de poëzie van Jochem. Hij draagt een gedicht voor. Voor mij geschreven. De regisseur zegt dat het tijd is om te vertrekken. Ik omhels wie ik omhelsen wil anderen geef ik een hand. Ik kom terug, in de herfst sowieso, beloof ik. Dan loop ik terug naar mijn treintje, want dat is het wel. De mover, mijn huisje en dan ook nog de bagagewagen erachter. De cameraploeg staat al te wachten. We gaan naar Weiden. Het is vier kilometer en de eerste twee gaan over de onverharde weg tussen de weilanden door. Vier mannen staan klaar om goede televisie te maken. de regisseur, een cameraman, een geluidsman en presentator Dennis. Vol goede moed gaan we van start en ik trek mijn huis de berm uit samen met de bagagewagen waar ik de zonnepanelen op heb gemonteerd. De kabel is aangesloten terwijl ik rijd laat de accu de mover op. Ik laat Dennis zien. Hoe het apparaat werkt. En hij neemt het van me over. Het pad is een gatenkaas. Prima om alles te testen. Het effect is spectaculair. Bij de eerste dikke kuil schiet de balk uit de stalen sponning van het onderstel. De balk waar ik de koppeling aan heb gemonteerd. De koppeling zit muurvast, maar de balk ligt los in het frame. Ik heb hem niet gefixeerd, omdat er achter ook opslagruimte zit. Daar moet ik bij kunnen. Het is een experiment. Nu wordt duidelijk hoe het werkt als je dat niet doet. De krachten zijn sterk genoeg om de balk om te keren en eruit te trekken. Nu ligt hij los op de grond. De bagagewagen is een paar meter achtergebleven en de mannen schieten meteen toe om de boel te herstellen. Gelukkig heb ik extra lengte gegeven aan de laadkabel. Dat komt nu goed van pas. De kabel is niet gebroken. Ik kijk wat er gebeurt. Er wordt druk gediscussieerd over hoe het moet en ik sta aan de kant. Er komt een oude wrevel bij me op. Dit is verdorie mijn eigen gebouwde woonwagen en niemand vraagt mij iets. Omdat ik een vrouw ben? Ik kan niet blijven zwijgen. Ik zeg tegen de presentator dat ik er een oplossing voor ga zoeken. Snap je het dan? vraagt de presentator. Ik kijk hem verbluft aan. Natuurlijk snap ik het. Ik heb dit huis zelf ontworpen en gebouwd. Ik krijg de bal meteen terug. Ben je nou blij dat ik je help? zegt hij, terwijl hij zijn rug strecht, strekt en me strak aankijkt. Shit, denk ik. Nou ben ik natuurlijk onbeleefd. Natuurlijk ben ik daar blij mee, haast ik me te zeggen. Oei! Dit antwoord is als het weggeven van mijn huissleutel. Ik geef de regie uit handen. De presentator neemt nu de rol aan als deskundige en ik ben de vrouwelijke assistent. Wat er nu volgt is precies volgens de eeuwenoude rolverdeling. Heb je dit nodig? vraag ik liefjes en ik geef hem een spie van hardhout. Ik zie al helemaal voor me hoe ik het wil doen en die spie is goed te gebruiken. Nee, zegt hij. Natuurlijk heeft hij niet bedacht wat ik heb bedacht. En dat is logisch. En wat doe ik? Ik ga niet eens in discussie. En leg de spie weer terug. Wat doe ik nou? Denk ik ondertussen. En nogal voor de camera. Alles komt straks nog op televisie ook. Hoe ik de rolverdeling weer eens bevestig. Dit wil ik helemaal niet. Maar ach, het maakt het verhaal levendig. Eerlijk is eerlijk. Bij een goede scène laat je expres dingen los om spontaniteit de ruimte te geven. Dat had ik van tevoren al bedacht. Het leek me een goed idee om niet alles tot in de puntjes af te maken en perfect te doen. Juist onvolkomenheden zijn het mooiste. De materiële en de menselijke. Alles wat er gebeurt, hoort erbij en ik geef de anderen daarmee de gelegenheid zich erin te herkennen. Ik heb ervoor gekozen om dit allemaal te laten zien. Net als het verhaal wat ik schrijf. Door die oprechtheid komen er ook oprechte reacties terug. Zo kunnen we het ergens over hebben. Het is maar vier kilometer naar Weiden, maar het duurt eindeloos lang voor we er zijn. We gaan door kuilen en er moeten auto's passeren op de smalle weg tussen de twee sloten door. Dennis stelt vragen. Ik antwoord. Als de regisseur wil dat we stoppen, stoppen we. We werken hard en het wordt vast. Een hele mooie televisieopname. Als we in Weiden zijn ben ik opgelucht en uitgeteld. Ik steek de straat in van het bejaardendhuis. Daar kan ik vast wel op een parkeerplaats staan. Misschien moet ik maar iets langer in het dorp blijven om deze indrukwekkende start te verwerken. En uit te rusten. Als dat tenminste lukt. Op zo'n plek waar iedereen komt en gaat. Precies wanneer ik dat denk, komt Pier aanlopen. Pier is een muzikant... Uit het dorp. Ik ontmoette hem al na het Songfestival in het dorpshuis, een paar maanden geleden. Met lenige pas komt hij me tegemoet en vertel. En ik vertel hem waar ik heen wil gaan. Dat kan je doen, zegt hij. Maar ik weet iets veel beters. Ik heb een mooi plekje voor je, deelt hij me stralend mee. Veel leuker dan bij het bejaardenthuis. Mijn vriend Aitjan jodigt je uit. Er is een grasveld en een vijver. En kom je dan straks bij ons eten? Mijn vrouw zorgt voor een heerlijk maal bij het vuur. Blij kijk ik hem aan. Natuurlijk kom ik. Wat een hartelijkheid. De televisieploeg blijft helaas nog een hele poos hangen en krijgen ook nog bier. Ik hou vol en doe nog even mee. Wanneer mag ik naar Pier? Poeh, gelukkig heb ik morgen zelf weer de regie in handen. Eigenlijk wilde ik naar Sneek. Dan kon ik rustig op een camping staan en een paar dagen vakantie vieren met Dick. Maar daarvoor hoef ik helemaal niet verder te reizen. Adjan zegt dat ik hier best een week mag blijven staan. Wat moet je daar nou in Sneek? Hier is het veel leuker. En volgend weekend is het dorpsfeest. Het thema is sprookjes. En jij bent al een sprookje met je hele verschijning. Je blijft toch wel? Het hele dorp is verkleed. Jo, blijf toch een week. Ik zeg hem dat ik blijf. Aitjan glundert. Ik blijf zolang als het feest nog niet is geweest en ik me daarop verheugen kan. Ik blijf zolang als ik nodig heb om een constructie te maken om de koppeling te fixeren. Ik heb al een tekening gemaakt van hoe ik het zou willen doen. Ik zal het morgen laten zien Aitjan, zeg ik. Hij is er best benieuwd naar. En, ik wil best helpen als... en hij wil best helpen als het nodig is. Adjan heeft een bedrijfje in technisch ontwerp, decors en tuinen en bouwt heel wat af. Hij werkt veel samen met andere dorpelingen, mannen, vrouwen. Samen over constructies praten is veel leuker dan het iemand anders laten doen en zelf aan de kant te staan. Dat snapt deze man donders goed. Fijn hoor. Ik hoop dat elke vent begrijpt dat het niet leuk is om met je technisch en ruimtelijk inzicht aan de zijlijn te staan vanwege je seksen. Ik loop hier als vrouw al mijn leven lang tegenaan, vanaf dat ik als meisje droomde om houten boomhutten te timmeren. Het herkennen van elkaars dromen en talenten is zo belangrijk. Ik zal altijd mijn best doen om de ander te zien met wie ik werk of samenleef. En mijn reis zal daar een bijdrage in leveren. Als ik daarin verzuim door omstandigheden, of door het stijgeren van mijn ego, dan spijt me dat oprecht. Dat mag iedereen weten. Ook andersom verwacht ik dezelfde inzet van mijn vrienden. Bescheidenheid is een kernbegrip waar veel mee staat of valt, evenals waardering. En dat gaat niet alleen over de kwaliteiten van de ander, maar ook over jezelf. Laat al dat moois wat verborgen ligt, tevoorschijn komen. Omarm het.